Dit is Maud met het NWIJ journaal. Van alle kanten wordt met verbijstering gereageerd... op de zaak van de VMBO-diploma's in Maastricht. 354 geslaagde eindexamenleerlingen krijgen geen diploma... omdat ze officieel niet aan het Centraal Schriftelijk hadden mogen meedoen. Minister Slob zegt dat hij nog nooit zoiets heeft meegemaakt. De ouders van de leerlingen in Maastricht... overwegen de school voor de rechter te dagen. Bij een aanslag op een politieke bijeenkomst in Ethiopië... zijn tientallen mensen gewond geraakt. Premier Abiy had in de hoofdstad Addis Ababa... een toespraak gehouden voor tienduizenden mensen... toen er een granaat naar het podium werd gegooid. De premier bleef ongedeerd. Sinds zijn aantreden in april heeft de Ethiopische premier... duizenden politieke gevangenen vrijgelaten... en een eind gemaakt aan de noodtoestand. De politie heeft een man van 55 opgepakt. Die wordt verdacht van witwassen, verduistering en oplichting. Het OM noemt hem een vermoedelijke bankier van de onderwereld. De Nederlander zou hebben gewerkt voor criminelen en burgers... die geld buiten het zicht van de fiscus wilden houden. Hij beheerde grote geldsommen via de Cariben, Panama, Liechtenstein en Zwitserland. Het zou gaan om tientallen miljoenen. Volgens het OM heeft de verdachte ook zijn eigen cliënten opgelicht. Hij zou van hun geld miljoenen hebben verduisterd... De man werd opgepakt toen hij na lange tijd weer in Nederland was. President Trump vindt Noord-Korea nog altijd een grote bedreiging voor de Verenigde Staten. Hij heeft daarom de sancties tegen het regime met minstens een jaar verlengd. Kort na zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim... zei Trump nog dat de dreiging met kernwapens verdwenen was. Maar zijn minister van Buitenlandse Zaken Pompeo zei toen... dat de sancties tijdens de onderhandelingen met Pyongyang overeind blijven. Het weer veel bewolking, maar ook af en toe zon. Plaatselijk kan een bui vallen bij maximaal tussen 16 en 20 graden. Morgen blijft het fris, na het weekend droog, meer zon en zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I'll just pretend I'm better nou no?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 Felicità, E' un bicchiere di vino con un panino La felicità, E' lasciate un biglietto dentro a cassetto La felicità, E' cantare a due voci quanto mi piace La felicità, felicità.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 There's a reason why they watch all night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 It'd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 Ja, ben mi brazo zonnige weer van Albert Jan. Dan maar komen, hè. Want We zijn er helemaal klaar voor met de muziek van Daddy Yankee. hoor, de Dura. En wil je meer van deze hits horen? Luister dan vanavond naar de Eurobreakdown. Tussen 7 en 9 hoor je weer de 40 beste hits van Europa. Dat in de Eurobreakdown gepresenteerd door Mike Buley. in het zand. Voor zon zee en heel veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoort.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 Organiseert National Geographic morgen een The Beach Clean Up. Actrice Hannah Verboom, YouTuber Wouter van der Vaart en plastic soepsurfer Marijn Tinga lopen als ambassadeurs van de campagne maand voorop, voorop tijdens de route in Zandvoort. Tinga, de plastic vervuiling eerder aan de kaak stelde door meer dan duizend kilometer over de Rijn te suppen, daar is trouwens een prachtige documentaire van gemaakt door National Geographic. Een aanrader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 Dus morgen in actie tegen plastic afval. En iedereen werd uh, opgeroepen om mee te doen. En dat is ook massaal gedaan, want uh, ja, de route staat al heel snel vol. Ja. Met name de vijf kilometer waar onder meer Hanna Verboom uh, voorop loopt. Uh, die staat helemaal meteen vol natuurlijk. Hè? Dat begrijpen wij ook wel. Twaalf minuten over half drie. Tijd weer voor muziek. Hier is Train en Hey Soul Sister. Van zon, zee, Zandvoort en Zandvoort.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 Verder de vaste items. Zo, er zijn de evenementagenda en het Zalvoorts nieuws. Ik zeg graag tot zometeen naar het nieuws en weer van drie uur voor nog twee uur lang. Zandvoort op zaterdag. En de laatste voor uur is deze van Toto in Afrika. Graag tot zo.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 Like Olympus above the serenade. I seek to cure what's deep inside, frightened.